Uur, het Q-music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Anne Marie. Ja, goedemorgen. De man die vorig jaar een elfjarig meisje uit Nieuwegein doodstak... was daarvoor al in beeld bij de politie, meldt het AD. Buurtbewoners maakten de nacht voor de steekpartij... een melding dat hij zich verward gedroeg. Hij zou een cocktail van cannabis, coke en alcohol hebben genomen. De man komt later vandaag voor de rechter.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 Reddingswerkers proberen de mensen daaruit te krijgen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Er gaan verhalen over problemen aan het spoor zelf. Maar de Spaanse minister van Transport wil daar niet over speculeren. <totiple> Rusland heeft opnieuw de energievoorziening van Kiev aangevallen. Daarvoor gebruikten ze raketten en drones. De aanval zorgt ervoor dat de stroom is uitgevallen in de stad... en er niet overal drinkwater is... Eén persoon is gewond geraakt. Ja, Rusland probeert de energievoorziening in Oekraïne hard te raken... om de Oekraïners een koude oorlogswinter te bezorgen. In Kiev is het s'nachts min 16. En dan tennis tellen Griekspoor ligt al na de eerste ronde uit de Australian Open. Hij verloor in Melbourne kansloos in drie sets van de Amerikaan Ethan Quinn. Flinke tegenvaller, want Griekspoor was als 23e geplaatst... en had op veel meer gehoopt. Botik van de Zandschulp is nu de enige Nederlander... die nog over is in het toernooi. Het weer nog, een lekkere winterdag. Droog met veel zon, heel af en toe wat sluierbewolking. In het noordoosten worden de graad of vijf in het zuidwesten 9. Rustig nogal op de weg. één vertraging langer dan vijf minuten. En dat is op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Een kilometer of twee tussen Nulde en Nijkerk met zes minuten. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Eén bakje koffie voor jezelf. Straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend. Op dinsdag de 20 e van januari. Je luistert naar show 1564, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Anne-Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Oh, ik, ja, ik, ik, ik ben weer jaloers op mensen die het Noorderlicht hebben gezien vannacht. Hoe, heb laat, even... uh, hoe laat was dit? Nou, ik heb nu, uh, want dat vind ik altijd een hele goede graadmeter... even op het woord Noorderlicht gezocht in de Q-app. Ja. En dan zie ik heel veel appjes dat mensen vannacht Lars hebben geappt... toen Lars uh, radio maakte rond een uur of twaalf. Oké. Okay. Ja, ik zie gewoon prachtige foto's hier rond in Apeldoorn. Gewoon een fel groene streep over zijn huis. Uh, dan is er ook nog een foto vanuit een uh, cockpit, een piloot. Ja, die zien het natuurlijk altijd ja, bijzonder het goed. Dat is echt om jaloers van te worden. Schaaf. Ja, en, en in Apeldoorn was het uh, dus goed te zien. Maar ook in Rijen, dat vlakbij Breda. In Dalfsen, ja, volgens mij zit het het hele land overgetrokken. Nijmegen. Dit was toch niet aangekondigd, of wel? Uh, ik mis dat vaak. Ja. ja, ik moet zeggen dat ik het, ik, elke ik heb het gemist. Maar had je echt. de wekker ervoor gezet? Nou, uh, nee. nee. Maar wat ik wel nog. dat, dat speelt zich toch ook af in uh, de lucht. Uh, wij staan thuis voor een raadsel. En ik, misschien weet jij wel hoe het zit. Wij hebben toch in onze wc boven een uh, kiepraampje. Een schuin kiepraampje. Ja, Daar zeker, heb ik wel eens over verteld. Zeker hier. nog, we hebben hier nog wel eens een item gehad. Dat heet uh, Marieke's uh, Wensput. Ja. Op het moment dat jij dan s'nachts moest plassen. en je keek omhoog. en je deed een boodschap. En er was een vallende ster, wat, wat dan vaak, vaak gebeurt. Zelfs. Wat dan vaak gebeurt, dan uh, wenste Marieke voor jou. Er zijn heel veel mensen op die manier heel gelukkig geworden. Ja, Marieke's wenspot hadden we het zelfs gedoopt. Omdat ik dan eens op de play zat. En dat, uh, dat kleine kiepraampje, altijd als het helder is en ik zit op de play en ik kijk omhoog, dan hoop ik op een vallende ster. Nou, dat uh, gebeurt me maar weinig. Mm. Maar ik zie altijd de grote beer, dat stilpannetje. Of is dat de kleine beer? In elk geval het stilpannetje. Volgens mij is het stilpannetje de kleine beer. Dan zie ik altijd die. Ja. Dus uh, dat vroeg ik aan Sander. En die zei: Ja, ik heb ook altijd. Als ik s'nachts even moet plassen of s'avonds, dan zie ik de kleine beer. Ja. En toen concludeerden wij met z'n tweeën: Ja, maar die verplaatst toch van plek? Nee toch? Uh, die sterrenhemel trekt toch een soort van. Uh, over je heen, of, of wij trekken over de sterrenhemel heen omdat wij als aarde bewegen. Oh nee, ik heb altijd begrepen dat de uh, kleine en de grote beer en al die hemellichamen, die zijn altijd op dezelfde plek. Oh, dat verklaart het dan. Want wij dachten dat ze bewogen. Dus ik zei tegen hem: Zitten wij misschien in de Truman Show? Hebben ze gewoon een heel donker doek over ons huis gespannen met een paar lichtpuntjes. Uh, en kijken we helemaal niet naar de echte sterrenhemel. Maar is het niet zo dat op het moment dat wij de sterrenhemel zien, dat we altijd op hetzelfde punt zitten? Ja, dus vanuit die wc kijken wij natuurlijk altijd vanaf hetzelfde punt naar die sterrenhemel. Nee, maar, maar... ook op, de, op het moment dat het zichtbaar is. Stel ervan uitgaande dat het wel beweegt. Ik weet het namelijk niet. Ik vind het best wel een goede vraag. Nou, uh, ik ben ervan uh, uitgaan dat, dat... Dat op het moment dat je het ziet, dat wij op dezelfde, op, op, op, in hetzelfde perspectief zitten van die sterren. Ja, maar dat maar... het wel beweegt. Ja, of dat. Ik zou toch ook zeggen, wij als aarde bewegen toch ook om ons as. Dus wij tuimelen toch ook weg van die kleine beer? Dat klopt. Op het moment dat je het dan ziet dat we op dezelfde positie zitten. Maar dan moet ik steeds om precies drie uur s'nachts naar, naar de wc gaan. Ja, Maar en dat het is, is niet, natuurlijk het, ook niet zo. Ja, maar je draait niet met. Zo snel gaat het ook weer niet. Nee, nee maar het is natuurlijk ook een behoorlijke afstand. Precies. Ja, oké. Okay. Maar ja, ja, ik ga ook wel eens om elf uur s'avonds ja. passen. Daar vind ik dan best wel weer veel tijd tussen jo. zitten. Ik zie de redactie echt in slaap vallen bij dit gesprek. Oh, ik vind het leuk. Oh, ik vind het heel erg interessant. Ja. Oh, maar hier zegt hier, hier Osama zegt ook. De Noorderster is altijd op dezelfde plek. En wij bewegen weg van de rest van de sterren. Nou, ik snap niet ik, wat Oesama hier dan ik zegt. Ik snap ook niet wat Oesama zegt. Wat, wat, ik Kunnen we ik... Oesama's eens even bellen, jongens? Laten we Oesama's eens ja, even wij... bellen. Want als, als Oesama er verstand van heeft, dan. is eigenlijk onze eigen Oesama. Nou, Want, die uh... staat natuurlijk ochtends had het al in alle vroegte op de bouw. Die kent die sterren helemaal natuurlijk ook op zijn duimpje. Ja, de, de, kijk, de aarde draait, zegt Maudi ook. Ja, dat weten we dat de aarde draait. Maar, en, dus dan blijf ik erbij. Ik denk dat het zo is. Hallo, Maddy, Marike, goedemorgen. Hey, Osama, hey, goedemorgen. Sama, Hallo. Goeiemorgen. Lekker goeiemorgen. onderweg, onderweg naar de bouw? Jazeker, zeker. weer onderweg. Hey, hoe zit dit? Um, nou ja, wat ik heb geleerd aan mijn weten is het altijd zo dat um, uh, de Noordster, die staat altijd vast op één locatie. Dat is ook de grote ster. Dat is ook de, de ster waar je altijd naartoe kan navigeren. En omdat wij door, uh, om ons as heen draaien. Uh, draaien alle uh, andere sterren gewoon met uh, mee. Dus uh, dan, ja, de, uh, dan staan ze iedere keer op een andere plek. Ja, wel elke keer op een andere plek, toch? Ja, ja in principe wel, ja. Maar het is toch, ja, maar de, toch niet op die manier dat als je nu naar buiten kijkt... en een half uur later weer dat die grote beer op een heel andere plek staat. Dat is toch niet zo? Ja, wel. Ja, wel. Hij, kijk, hij, kijk, het gaat natuurlijk ook weer oh. niet uh, zo keihard. Je, je, je ziet hem niet bewegen. Maar het is wel zo dat als ik om 11 uur s'avonds naar het toilet ga... en door dat kleine raampje kijk en om vier uur s'nachts... dan moet hij wel wat verplaatst zijn. Oké, okay, maar heel even terug naar het begin. Welk gesprek had jij dan gisteren met Sander? Nou, dat wij altijd vanuit dat toiletraampje omhoog kijken. En als het helder is, zien we altijd allebei de kleine beer. En dus wij je... denken, hoe kan dat nou? Ja. Want het is een klein raam. We kijken niet uit een heel groot panorama-raam. Nee, dan is het logisch dat je hem altijd ziet. Maar dan blijft deze vraag toch gewoon staan? Ja, dan ja. Nou ja, nee, dan, uh, dan blijft het gek. Ja, dat, dat ja precies. Blijft het, is heel precies. Ja, hij, hij zou toch op een gegeven moment uit het raampje moeten bewegen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. dat is merkwaardig. Ja, ik zou er bijna, zeg maar, nu uh, journalisten op af willen sturen... Ja. naar dat kleine wc-raampje, want hier gebeurt iets wat we niet kunnen verklaren. Ja, dit is dus een podcast waard. Hier gebeurt iets... Misschien, misschien, boven. Juist. Misschien moet je even een timelapse-camera uh, neerzetten op je raam. En dan kijken wat er gebeurt. Oh ja, ja. dat, dat vind, ik vind ik wel een goed idee. idee. Dat vind ik ja. een goed idee. Ja, en dat de camera op ongeluk om omswitst, dan is het toch een timelapse op de WC-pot geworden. Ja. <laughs> um, Oeh, dankjewel Osama. Yes, hey. Fijn heb jij he. al, al gestemd op de top 500 van de 90's of niet? Nee. Nee. Dat kan sinds gisteren. Want we gaan maandag namelijk beginnen met die top 500. Alleen maar 90s muziek. Dus je kunt oh, nu je, je Favo's doorgeven. Nou, dat ga ik vandaag even doen. Heb jij dat te doen? Dan gaan wij uh, ons uh, verdiepen in, uh, in, in dat uh, kiepraam. Ja, in de, in, de, in de wenspot. Juist, fijne dag, jongen. <laughs> oh, ja. Sabine heeft al uh, wel gestemd. Die zegt, ik was veertien toen dit nummer uitkwam... en zag mezelf helemaal in een kroeg staan en hier op feesten. Twee jaar later mocht ik en dat was geweldig. Ze heeft gestemd op 24-7. Yes, I'm hooked to music on the run. If you wanna be high, take your score and give me more. heeft Meadow de Stemweek geopend voor de top 500 van de 90s Die doen we vanaf aanstaande maandag. En hierop is gestemd door uh, Sabine 24-7 en Slave to the Music. Wordt toch nog uh, hardop nagedacht over um, jouw vraag die je hier net uh, hardop stelde. Ja, hoe kan het toch dat elke keer als ik ga plassen en de sterrenhemel is te zien... dat ik dan uit het uh, badkamerraampje, het klein badkamerraampje... de grote of hoe heet het, de kleine beer zie, dat stilpannetje. Juist. Nou, eigenlijk is de conclusie wel een beetje dat het puur toeval is. En jij zei net ook, terwijl we 24-7 aan het draaien waren... volgens mij werkt het zo dat op het moment dat je het ziet... Dat je het opslaat, zo van hé, hey, daar is hij weer. Ja. En op het moment dat je het niet ziet, dat je die momenten vergeet. Ja, net zoals dat je wel eens iemand hoort zeggen: Nou, wat toevallig dat ik jou hier nou weer tegenkom. Terwijl, ja, alle andere keren dat je ook op die plek liep, kwam je die persoon niet tegen. Maar als je die persoon dan daar weer ziet, dan denk je: Nou, wat een toeval. Ja, hier vraagt nog iemand in de appbox: Is de aarde rond of plat? Dat doen we dan uh, morgenochtend. Ja. Hé, hey, uh, later deze ochtend gaan we het hebben over uh, welke BNR je wel eens hebt gedroomd. Welke, welke prominent, welke celebrity? Gebeurde jou wel eens, want jij bent niet iemand die heel zijn onthoud. Ik vergeet het allemaal. Ik droom ook met regelmaat over jou, hoor. Ja? ja en wat voor rol heb ik dan? Nou, ik heb ook in het verleden wel eens met jou gezoend. Oh, dat heb je wel eens vergeten. ja. Het ja. is heel ja. vaak als je over iemand uh, droomt die in je nabijheid is met wie je dan opeens intiem bent, waarvan je denkt, hé, hey, maar dat is niet de bedoeling, dan is het dat uh, vriendschap intensiveert. Oh zo. Dus stel dat jij heel erg droomt dat je met uh, Katje Schuurman droomt, uh, zoend, ook iets is dat jij zou, uh, wel zou wensen. Zeker. Dan kan dat ook zijn omdat jullie vriendschap intensiveert. Ah ja. Hey Luke, jij kwam toch laatst iemand tegen op straat... die kwam proactief naar jou toe. Dat was, dit is zo'n merkwaardig verhaal. Ik was met mijn zusje bij een concert. Er waren veel mensen. En ik liep uh, recht vooruit. En dus ik kwam haar tegemoet. Deze mevrouw die, die wij ja, tegenkwamen. Ik kende haar niet. Maar in haar blik zag ik een, een, een herkenning. Ze van, hey, Ik ja, ken jou. Luke. Uh, ja, waarschijnlijk Luc van, van Q Music. Luc van de redactie. En nog voordat ze zegt... Hi, ik ben die en die is ze me zo. Komt ze op me af en zegt ze... Ik heb over jou gedroomd. Ah. Ook een beetje intimiderend. Ja. Een beetje intimiderend, maar goed, als er een vrouw naar je toe komt... en dus zegt, ik heb over jou gedroomd, dan ja. denk je ook nog van... nou, dat kan wel eens heel erg leuke kant op gaan. Ja. Toen zijn ze meteen erachteraan... het was een nachtmerrie. Oh. Ah. Je had een kind ontvoerd. Huh? Oh. En daarna kwam je achter mij aan. En Wat ik kwam steeds dichterbij en dichterbij en dichterbij. En toen werd ik wakker. En daar liep ze door. Nou, ze heeft het echt <laughs> bij jou achtergelaten. Wat een doodenge vrouw. Wat een doodenge vrouw. Hoe zag deze vrouw eruit? Ja, had een ooglapje in houten been Nee, nee. Uh, nee als, ja, hoe zag deze vrouw eruit? Als een, een mevrouw die gewoon naar een concert gaat. en die gewoon hier op straat is gekomen, die achter je kan staan bij de bakker. Ja, ja, oké. Okay. hoor. Ik hoor. Helemaal niks voor jou. Ik vind het helemaal niet in character. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gedroomd dat ik cocktails heb gedronken met Ed Sheeran. Kijk, dat is een stuk vrolijker. Over uh, welke celebrity heb je ooit gedroomd? We gaan het er later deze ochtend over hebben. Dus uh, mocht je nog voorbeelden hebben, misschien word je net wakker en denk je. Potverdikkie! Inderdaad, ik zag vannacht Jack van Gelder. om iemand te noemen. In bad? Nee, niet in bad. Ja, hij oh. heeft dan wel eens verteld dat hij... Ja, dit moet je even uitleggen, want oh. in bad... Nou, hij, heeft toch wel nou. eens, uh, nou, hij was toch wel op een gegeven moment een beetje onder vuur... omdat hij met een van zijn redacteuren of, of collega's had geappt vanuit bad... en hij ook zei dat hij in bad zat. Ja, dat klopt. En ja. ja, dat merkwaardig verhaal. Merkwaardig verhaal. Oh, hey, Alla, we ja, gaan we ook inbacht. over uh, bekende mensen gesproken. We gaan deze ochtend bellen met Joep Wernemars. Ja, dat droom je niet. Als je Joep Wernemars op de radio hoort, dat is gewoon uh, echt. We kregen een combi-deal uh, te pakken. Gisteren hebben we namelijk Susanne Schulting gesproken. toen zeiden ze: wil je dan Joep er ook bij. Het zijn natuurlijk partners. Wij zeggen, ja, Joep, doe Joep dan ook maar. Natuurlijk willen we dan ook Joep. Um, en er is heel goed nieuws, Luc, over de Bobslee mannen. Ja. Die zijn geplaatst voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Ja, fucking vet. Echt heel erg blij mee. De viermansbob gaat dus. Die jongens die ik gezien heb in, uh, in Noorwegen. Waarmee ik één keer die baan ben afgegaan. Die zo ontzettend hard trainen, hard werken. En daar geen rode rotsend voor terugkrijgen. Die gaan hun droom waarmaken. Die gaan naar de Olympische Winterspelen. Ja, waanzinnig. Ja. Waar gaan ze daar zien. Want we zijn er natuurlijk bij uh, met Key Music. Vanaf de Olympische Winterspelen in uh, Milaan. Ik nog ook... uitleggen waarom de Poolster altijd stilstaat. Wat wil je stilstaat? zeggen? Oh, Wacht, sorry. Stop wel even de muziek. Wat zit je op de praatstoel deze ochtend, liever? Oh ja, sorry. Wat ben je allemaal aan het vertellen? Nee, Wat ik, wil dacht, je maar, ik dacht, nee, draai maar gewoon een liedje. Maar ik had nog kunnen uitleggen waarom de Poolster altijd stilstaat. Maar het komt wel een keer, joh. I heard you calling on the megaphone.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 Er zijn toch uh, heel veel mensen die teleurgesteld naar hun radio zitten te kijken tijdens uh, Taylor Swift. Die mensen hoorden namelijk uh, dat wij begonnen deze ochtend met 24-7 en uh, Slave to the Music uit 1994. En die mensen dachten allemaal, ja de stemweek is natuurlijk geopend. Mattie en Rieke beginnen aan een uurtje s muziek. Top 500. Dat was niet per se het plan, maar ik vind het best wel een goed idee. Ik vind het een heel goed idee. En ach, je doet natuurlijk ook niemand pijn met de nummer 1 van de top 40, Taylor Swift, de fete van Filia. Maar wat dan als we nu gewoon weer teruggaan naar de 90's en inderdaad beginnen aan een uurtje 90' muziek? Hartstikke goed idee. Vind ik toch een goed idee? Goed idee. Laten we meteen de Koe bij de horens vatten. Hierop is gestemd door Kimberly. Hoi, Mattie en Marieke, Kimberly hier. Ik heb gestemd op Larger Than Life van de Backstreet Boys. De Backstreet Boys, dat ja, 90s en Backstreet Boys is bij mij één ademteug. Vanaf moment één superfan. Die clip van Larger Than Life is voor de 90s zo goed. De muziek is zo goed. Alles klopt gewoon aan dit plaatje. En ja, hij staat gewoon lekker hoog bij mij. Ik kan niet wachten tot deze week gaat beginnen. Groetjes. Larger than life. Je kunt er stemmen op de top 500 van de 90s. Die doen we vanaf uh, aanstaande maandag. En daarom draaien we op dit moment een uur lang 90s muziek. Zometeen uh, Eros Ramazzotti en uh, Tina Turner. de la vita. Heerlijk. Oh, die is lekker. Die begint zo bij jou. Oh. Ook Mattie en Marieke's collecten. Als er iets is wat je zelf graag wil hebben... dan uh, kun je dat nu appen. Dit is echt het moment. Kun je bij ons komen collecteren. En als je een goede pitch hebt, gewoon echt een goed verhaal... dan doen wij misschien wel wat in je collectenbussen, Annemarie, Mattie en ik. Is het een idee om dan uh, volgende week uit te keren in gulders? Oh, oh ja, leuk. Moet je het dan juist verdubbelen? Ja, ik weet voor de helft meer. doen? Nee, dan ja. moet je het uh, verdubbelen. Ja, 2,20 toch? 1 guld is 2,20, toch? Nee, 1 euro, 1 is, euro 2 ,20. is 2 gulden 20. Zo, om me nabij. Ja, ja. dat Stel dat je dan ongeveer 10 euro in de collectebus zou willen doen, dan zou je dus zeggen: Nou, ik krijg het maar 22 gulden. Ja. Leuk. Dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Dat, dat zet ons brein ook even aan. Dit gaat, ja. dit gaat nog 10 keer fout. Dit is echt even leuk terug de tijd. He. Ja, ja. Dit, uh, hier krijgen we spijt van volgende week. Ja. Dat uh, ga je waarschijnlijk alleen maandag horen. Uh, Annemarie, wat zit er zo meteen in het nieuws? Nou, ik heb even een tip uh, om uh, boetes te voorkomen als je zo de weg op gaat. Hey werkgever.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 Boek op villa 4 Klinkt lekker hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Pasta Saus voor 1,45. Prijsfavorieten? Je herkent ze aan het blauwe duimpje.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 Diermuzik, Goedemorgen. Twee of half zeven is het. Vertragingen vanaf een kwartier zijn op de A7. Hoor naar Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord. Zeven kilometer met 21 minuten. Annemarie heeft zometeen ook nog nieuws over die A7. De A20-hoek van Olle naar Gouda tussen Prins Alexander en het Gouwen. Acht kilometer, een half uur. Op de A27 naar Gorkum kom je in zeven kilometer... tussen Hank en Werkendam, een kwartiertje. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Zeven kilometer tussen Strandhorst en Nijkerk met een half uur. We krijgen vandaag een droge dag met veel zon. Af en toe wat sluierbewolking. In het noordoosten wordt het een graad of vijf. In het zuidwesten een graad of negen. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. We beginnen met nieuws over een heftige zaak van vorig jaar. De man die toen een elfjarig meisje uit Nieuwegein doodstak... was daarvoor al in beeld bij de politie, meldt het AD. Het gaat om Hamza El. Buurtbewoners maakten de nacht voor de steekpartij melding... dat hij zich verward gedroeg. Hij zou een cocktail van cannabis, kook en alcohol hebben genomen. De man komt later vandaag voor de rechter. Duizend Koerden hebben vannacht bij de Tweede Kamer... gedemonstreerd tegen het geweld in Syrië. Ze kwamen naar Den Haag om aandacht te vragen voor hun situatie. Het Syrische leger rukt de afgelopen dagen op naar Koerdische gebieden. Daarbij wordt veel geweld gebruikt tegen de Koerdische bevolking... De actievoerders willen de burgemeester of de voorzitter van de Kamer spreken... en zeggen dat ze tot die tijd blijven zitten. De politie is er ook bij, maar hoeft tot nu toe niet in te grijpen... daarbij de Tweede Kamer. En een Nederlandse man dreigt in Spanje jarenlang de bak in te gaan... voor drugsmokkel. De Telegraaf meldt dat hij vanaf Rotterdam... twee koffers vol designerdrugs en ecstasy naar Ibiza liet komen... Toen hij op het vliegveld stond te wachten op de spullen... werd hij opgepakt. De Spaanse justitie eist negen jaar cel in een miljoenen boete. En let op je snelheid als je de snelweg A7 pakt zo. Tussen Hoorn en Purmerend wordt een nieuwe trajectcontrole getest. De justitie zegt dat het systeem vanaf vandaag aanstaat... en boetes uitdeelt. Volgens het OM rijdt één op de zes mensen te hard op de A7... met uitschieters van meer dan 200 km per uur. Oef. Het rechtcontrole de andere kant op van Poirmerend naar Horen... gaat in de loop van het jaar aan. De, ik zou dat nou dus nooit zeggen als ik justitie was. Hoezo zou je nu zeggen dat die pas in de loop van het jaar aangaat? Als er Zou je het kan... weglaten? Ja, je niks la, zeggen? Nee, laat dat gewoon weg. Laat, ook, laat, laat weg wanneer het aanstaat. Nou, dat kan je dan nog zeggen. Ja, moet je dan dat weet... Dat je het toch meldt, op een of andere manier? Nou, kan je, je kan ook borden neerzetten daar. Ja, dat kan ook. Ja, ik, en, en, en, en boeien dat het nog uitstaat. Als die camera's er hangen, dan schrikken mensen Ja, eens, ja. Oranje moet niet naar het WK gaan. Dat vindt uh, en presentator Teun van de Keuken. Hij is een petitie gestart om het WK voetbal te boycotten. En die petitie is bijna 50.000 keer ondertekend... Ja, het WK wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada hè, komende zomer. Nou, van de Keuken vindt dat het Nederlands elftal niet naar Amerika moet gaan... vanwege het beleid van president Trump. Je hoort hem bij Pauw de Wit. En als je dan denkt dat wij daar op dat WK zijn... dat een verschrikkelijk WK wordt van een soort ja, tyrannieke man. En dat, je, en dat je daar dan gewoon een beetje mooi weer gaat spelen. Ik vind dat gewoon uh, ja, maar, maar... onverkwikkelijk. Ja, voor het WK in Qatar in 2022 werd ook opgeroepen tot een boycott... vanwege mensenrechten schendingen daar, toen zonder succes. Ik heb echt slecht nieuws voor Teun van de Keuken. Hij bevindt zich in het meest ondankbare movement uit de geschiedenis. Ja. Iedereen wil gewoon naar het WK. Ja. ja. Pak ons, daar ons WK niet af. Gisterochtend nee, hadden we Amerika-kenner Raymond Mens aan de telefoon... over die importheffingen en over Trump die Groenland wil uh, innemen. En die noemde dit nog, hè. Zo van, je kan wel terugslaan door, door zoiets te doen... als Europa zijnde, als niet naar het WK komen. Ja, maar, dan, maar ja, de oranje koorts dan, wint het, wint ja. het toch van, van op dit moment... Uh, zeg maar, je punt drukken. Nou ja, en in het kader van... er zijn al zoveel ongezellige dingen continu... die over ons heen worden gespoeld... mogen we alsjeblieft even met een oranje shirtje bij een kroeg met een pilsje in de hand genieten van het Nederlandse elftal. Ja, ik denk, ja, Teun van de Keuken is straks de enige Nederland... die niet met z'n oranje vlaggetje voor de televisie zit. Ik weet niet wat hij wel gaat doen, Teun. Ja, dat lijkt me dan voor hem ook echt onverkwikkelijk. Ja, dat is toch heel lastig, ja, weet je wel. Misschien dat lekker was... op vakantie. Ja, precies, Teun lekker op vakantie. Hallo Sandra, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, ik kom collecteren voor een koala pak. Voor een koala pak. Mattie en Marieke. Nou, bereid nog even je pitch voor, Sandra. Dan horen we je zo meteen... You better with you. We zijn namelijk bezig met een uur lang muziek uit de 90s. Volgende week doen wij de top 500 van de 90s. De 500 beste liedjes volgens jou uit de jaren 90 En stemmen kan vanaf NU. Gisteren heeft Menno namelijk de stemweek geopend. De stemmen kan je doen via Q-Music.nl of in de Q-app. Bijvoorbeeld op deze: Eros Ramazzotti en Tina Turner. Dit is Cosa della vita. Quei momenti fra Dino, i distacchi e i ritorni, da capirci niente po. Ja ...voor Sandra uit Dordrecht kom je collecteren. Kom je collecteren. Ja. zullen ze doneren? Mattie en Marike Sandra, waar kom je voor? Goedemorgen: Mattje en Marike, ik kom voor een koala pak. Start je pitch. Um, onze dochter van 25 zit nu een jaar in uh, Sydney, Australië. En uh, we missen haar heel erg en ze komt 15 februari naar huis. En um, ze zei van, nou, misschien is in een koalapak op school blijft. Uh, en ze zeggen, ja, dat durf je toch niet, maar... Zo, Sandra, kwa, qua, qua telefoonverbinding zou je zeggen dat jij in Sydney zit. Uh, kun je even naar buiten lopen, want je telefoonlijn valt een beetje weg. Oh, sorry. Ik ben zo benieuwd Momentje. naar je verhaal. Sandra, haar dochter zit een uh, jaar lang in Sydney. En die komt op 15 februari terug. Nu is dat een beetje in de buurt van carnaval. Ik weet niet of zij het woord carnaval al heeft laten vallen. Dat nee. we dat gewoon niet. Oh, dat heeft niks met carnaval daar te maken. ben ik weer. Oh, daar ben je weer. Ben je buiten ja, het busstation inmiddels? Ja ik, in busstation. ja, ik sta nu wel buiten, dus het is een beetje herrie. Geeft niks. Nee, dat gaat een stuk beter. Be begin nog even. Jouw dochter nou, zit in Sydney. Onze dochter zit in Australië. Die is een jaar daar alleen geweest om te reizen en te werken... En nu komt zij gelukkig 15 februari naar huis... waar we heel blij mee zijn. En zij appte toen naar ons van... joh, het zou leuk zijn als mama in een koalapak... Uh, mij opwacht op Schiphol. Joh! En uh, ze zegt, mam, dat durf je toch niet? Ik zeg, nou, dat durf ik zeker wel. Dus uh, dat is ook wel de bedoeling omdat ik dat ga doen. Hé, <laughs> hey, wat een wonderlijk verzoek. <laughs> ja. Want uh, wil ze jou gewoon te kakken zetten? Of uh, ja. is helemaal verknocht geraakt aan de koala's <laughs> daar? Wat zit hier achter, joh? Ja, gewoon een weddenschapje, denk ik. Ja, je leuk, zeg. Mama, mama durft het niet. Ja, de koala in Australië natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Ja. Nu heb ik uh, redelijk uh, ja, close contacten met de Masked Singer. En uh, Bilal Wahib was de koala in het jaar dat ik de eekhoorn was. Zouden we nog kunnen kijken of we pakken Dan staat er echt een koala. Nee, Sandra, wat, wat, heb je, wat heb je voor ogen? Wat voor pak wil je? Nou, het is een uh, opblaasbaar pak. Dus uh, ik moet dat Schiphol op gaan blazen. Oh, en dan daarin gaan staan. En uh, ja, dan hopen dat ik uh, niet opgepakt word of zo. Nee, ja. dat zou gek zijn. Nee, ze moeten niet denken nee. dat jij een verdacht pakketje bent. Ja, precies. Maar het is dus een pak wat uh, opgeblazen moet worden. En het kost geloof ik 9,25 euro. Oh joh, geen geld. Ik vind Yo. het onwijs leuk. En wat fijn dat je dochter weer uh, terugkomt. Fijn dat ze niet verliefd is geworden daar, hé? Ja, inderdaad. Ah, ja. Altijd ja. Linke soep. Ja. Nou, dat was onze grootste angst. Ja, ja dan zit je straks in on-unitisch love, weet je. Dan moet ja. je naar hele bus, ja. moet je naar City. Wat vreselijk. Ja. Nou, hartstikke goed. Uh, je krijgt van mij uh, een tientje sowieso alvast. Super. Volgens mij heb ik uh, even toch iets rechtzetten voor de Singer kijkers. Dus ik heb net gezegd dat Bilal, ja? uh, de koala was als dus niet waar, dus acteur Walid. Ah, uh, oké. Okay. Mokro-maffie. Ja ja, ja, ja, ja. Dat was de kabalen. Oké, okay, nou hoe dan ook, het gaat om een nou. pak. Hey, ik vind het beeld dat jij daar staat zo tof. Ik geef jou ook 10 euro. Hoppakee. Super. 10 euro, dan gaan we nog naar Anne-Marie. Ja, ik vind het beeld ook fantastisch. Uh, ik geef je 9 euro op voorwaarde dat we foto's krijgen. Nou, zeker, ja. zeker. Hartstikke goed. <laughs> Leuk. Hé, hey, en nog een maandje, een klein maandje volhouden... en dan heb je er weer de armen. Dat moet ook echt ja. heerlijk zijn, toch? Ja, ik kijk er echt maar uit. Goed zo. Um, geniet van jullie uh, reunie en uh, hartelijk gecollecteerd. Ja, dankjewel hè, jongens. En van een koala naar een pony. 100 beste uit de jaren 90 volgens jou. Q-Music. Ja, en deze gasten ga je ook heel vaak horen. So if you see the stars tonight, then tell me what they say. And let me know. staat niet op jouw lijstje. Begrijp nou, ik. Ja, ik heb altijd met happy hardcore. Dan hoor ik het begin. Dan heb ik ook wel liedjes van Nakatomi en zo. Dan denk ik, yes. Uh -huh. En dan gaat hij op een gegeven moment. En dan denk ik ook, poeh. Ook een boel geluid. Oh, ik heb echt precies het tegenovergestelde. Ik denk na 2 minuten 30. Ah, kon dit maar eeuwig duren. Hij is al bijna afgelopen. Oh, ik ja. vind het melodieuze stuk altijd heel lekker. En het mm. nou, het echt het happy hardcore mag voor mij iets minder. Nou, uh, Je eigen smaak bepaalt wat je volgende week hoort tijdens de Q-top 500 van de 19. We zitten namelijk midden in de Stemweek. Is dit ja. meer jouw jam? Ja, dit is meteen mijn jam met dat kleine vrouwtje die hele lange man. Klein vrouwtje, lange man. Maxine en Franklin Bauer met je music. Dit is De Eerste Keer. Was toen verbaasd toen je me belde, na zo'n lange tijd. Mijn hart zo'n ontsling, hele een 90's herinnering aan uh, Maxine en uh, Franklin Brown. Ik kwam uh, Franklin namelijk altijd tegen bij uh, de videotheek bij ons in uh, Zwijndrecht. Nee, dat deed dus je niet. Franklin altijd... Uh, gewoon in het nette hoekje moet worden gezegd. Want je denkt natuurlijk, oh, stond hij dan achteraan in dat hoekje? Nee. Daar stond hij uh, niet. Hij dus kon toen... alles pakken van de bovenste plank. Ja, ik denk ook dat hij alleen maar films heeft gezien van de bovenste plank. Die man ja. was namelijk volgens mij 2,60 meter. 60. Wat is, leuk! Is 2,60 meter. 60. En ben je wel eens op hem afgestapt? Nee, want uh, daarvoor was ik te veel Star Trek. was natuurlijk ook heel jong. Was een hele kleine mattie. Nee, nou ja, dan stap je natuurlijk niet zomaar op een ster af als uh, Franklin Brown. Maar nee. ik dacht wel, oh... Dit is dan de eerste BN'er die je ziet in je leven. Oh, dat had ik denk ik met Ferris Morzi. Die kwam langs bij ons bij de frietzaak. In de oh, ja, die kwam... op zijn motor. Uh, ja, natuurlijk. Ja, die kwam handtekeningen uitdelen bij uh, oh, de Vork. Ja. Zo heette die uh, patatzaak, de Vork. Vind ik niet een lekkere naam voor een patatzaak. De Vork. Oh, was een keten volgens mij in Zuid-Holland. Oh, ja. De Vork, mijn vriendje werkte er ook. Ik okay. kreeg ik altijd gratis een raspatat. <laughs> nou goed. Uh, dit gaan we dus uh, volgende week ook doen. Herinneringen ophalen uit de 90's. Deze hoor je zo meteen. Schneider Twain hoor je binnen een paar minuten.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 verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora... en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Verdubbel je salaris. In, in één minuut. Vanmiddag om kwart voor vijf in de Q-middagshow. Welkom jouw arena. Wil jij je salaris verdubbelen? Meld je aan op qmusic.nl. Q-music Q -music en Tempo team verdubbelen je werkplezier en je salaris.